Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die met een fakkel bij het huis van D66-leider Kaag stond, moet een half jaar de cel in. Dat heeft de rechter bepaald. Ook mag hij geen contact leggen met kabinetsleden en rvm baas Jaap van Dissel. Begin januari stond de man met een brandende fakkel op de stoep bij D66-leider Sigrid Kaag en schreeuwde hij dreigende teksten. De beelden hiervan werden live gestreamd op social media. De man zegt dat hij er geen spijt van heeft en dat hij dit deed om politici op andere gedachten te brengen. Hij zou vaker zijn opgepakt. Eerder stond hij al voor het huis van minister De Jonge. Een paar dagen na het fakkelincident werd ook een vrouw van 44 opgepakt. Zij heeft de boel gefilmd en krijgt een celstraf van vier maanden oud Nienke doet aangifte van aanranding tegen Jeroen Rietbergen. Dat meldt haar advocaat. Rietbergen is de bandleider van The Voice of Holland... en stapte de afgelopen weekend al op omdat hij zich ongepast had gedragen. Het is de derde aangifte in de zaak van de Voice. Er lopen ook twee aangiftes tegen coach Ali B... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. En Dave de K., die vastzit voor de dood van de Belgische kleuter Dien, wordt vervolgd in België. Dat meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie. Het jongetje van Vier werd vorige week in België ontvoerd door Dave de K. Hij was zijn oppas. Maandagavond werd het lichaam van Dien gevonden op een parkeerplaats in Zeeland. Omdat de zaak grotendeels Belgisch is, wordt Dave de K. nu uitgeleverd, vertelt deze verslaggever van de VRT. Er liep blijkbaar al een vraag van ons land om hem over te leveren uh, naar België. En het Nederlandse Openbaar Ministerie verzet zich daar niet.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 Deze K werd maandag zelf opgepakt in Nederland. Zijn vriendin werd gisteren aangehouden in een woning in België. Zij wordt ook verdacht van ontvoering en moord melden Belgische media. Het weer, de trek wat regen over het land de komende uren krijgt het oosten en zuiden daar last van. Later opklaringen, daarna een koud nachtje en morgenochtend weer regen, ook ietsje kouder dan vandaag. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Knopendrot op is de verdraging 10 minuten. Het komt door een spoedreparatie, de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Vanavond een herhaling van de uitzending gedaan op 19 mei 2021 met Gert van Kuik over de Kings.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 You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing now. Yeah. You really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah. You really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah. You really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really. Got me. You really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 Mag ik vragen, want ze zijn in 1964 begonnen... hoe oud je toen was? Twaalf. Twaalf, dat is jong. De meestal ja. zeggen ze... De, de, uh, een rondje puberteit is eigenlijk... wat je oppikt van de muziek. Ja. Dat vind je de mooiste muziek, maar twaalf is heel jong. Ja, maar ik was natuurlijk uh, toen al... <laughs> tegen de draad in. En oh. in 1964... <coughs> was iedereen Beatle-fan. En ik natuurlijk achteraf... eigenlijk ook wel. ja.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 Ja, dat kon je meebrullen en dat kon je. Dat, ja, dat is ja, geweldig. Ja, ja. En de Beatles hadden toch in het begin wat softere liedjes. Wat nou, lied... ja, sorry, ik ben een Beatle-fan, dus ja, uh, dan oh, moet je oh, oppassen wat, wat je gaat oh, ja. zeggen. Oh, ja. ja, ik vond het wel wat softer liedjes. Ja. <laughs> maar uh, de Beatles zou ook op nummer 1 hebben kunnen staan bij mij hoor. Oh, zeker. Ja, ja. Want die hebben natuurlijk fantastisch mooi werk gemaakt. Maar ik heb er nou eenmaal verknocht aan de Kinks en uh, daar ben ik dus nog.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 Dat was natuurlijk de grote... Ja. Dat had gekund. Ook ik, gekund. Maar ja, ja. Kings was nog, nog apporter. daar was er niemand van. <laughs> <laughs> ik was de enige... Maar die alle aandelen Lotte heette die geloof ik. Ja, ja. Ik was de enige Kings film op school. Oké. Fantastisch. <laughs> dus zo is het gekomen. Hè? Ja, zo is het gekomen. En gebleven ook. Hè? Okay. Nou, vertel eens wat over You Really Got Me. You Really Got Me... Um,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 Ever, uh, dit nummer heeft gecoverd oh, om, uh, om redenen van uh, ja, dit, dit is eigenlijk hard rock. Oké. Okay. Yeah. Ongepolijst. En um, de, de gitarist Dave Davis was ook een ongepolijst iemand. Die was, uh, volgens nou ja, eigenlijk wel gek, moet ik zeggen. Toen al, ja. Ja, toen hij was ze geslagen en Ray Davis was de dichter, de poëet en de rustige ja, okay. uiteindelijk leider achter de keur. Maar het was toch hun eerste hit eigenlijk, heb ik begrepen. Nou ze hebben daarvoor <coughs> hebben ze nog twee uh, singeltjes uitgebracht. Uh, yeah. Long Tall Sally, Long Tall Shorty en de tweede Onschiet mij even. En dat waren uh, dit dat waren twee goede nummers op zich, maar dat werden ja. geen hits. Oké. Okay. En de toenmalige platenbaas die had uh,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 Ja, dat geloof ik ook. Ja, het, het, het pak je meteen natuurlijk. Hè. Ja, het het pak reert je, met de bij zon. Bij de van die tijd, ja. hè dat, moest, ja. dat, dat kon je dat kon hierop natuurlijk dansen. En, en, ja. Het was ook een periode, van uh, met name in Engeland... dat heel erg, ja, hoe bollig was uh, gestructureerd. Uh, een beetje ouderwets. En uh, met, met muziek die daar ook bij paste. En de Kinks doorbraken dat met dit uh, echt ja. rauwe geluid... Ja.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 Maar die staat ook wel volgens met op Nou, oké, okay, dan krijgen we. Ja, maakt uh, me. Als jij, als jij uh, Dad in Street klaar gaat, ook prima. dan heb ik ook alles. Alles bij klaar om... Techniek is in goede handen vanavond. Ja, okay. daar komt hij. <laughs>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 Je ziet er heel veel managers, die de oh, Beatles zijn eigenlijk ook blazen in het begin. Ja, de Kings en de Stones zijn blaasd. Ja. Ze hebben allemaal verkeerde managers gehad. En de, ze werden ja. zo door die maatschappij in een keurslijf gedouwd. En uh, ja, het geld kregen ze nauwelijks. Zo ja, die, uh, die, een van die eerste managers, Ayn Page heette die, geloof ik. Die bestond ze dus ook om een nummer wat eigenlijk voor uh, de Kings bestemd was... Ja? Dat ben ik op dit moment even kwijt. Uh, heeft hij aan een ander gegeven? Oh. Tot de ontzetting van, um, van uh, Ray. Ja. Maar zijn naam stond er ook niet bij. Ah. <laughs> dus heeft hij nooit de stuiver voor gevangen. Ja, ja. En ze werden natuurlijk. Uh, ja, ze werden links en rechts uh, belast. Ook met de tours. Dat ja. was de manager en de en, en, en producer. Ja. Uh, dat waren vaak degenen die op dat ja. moment ja. het meeste geld pikten. Maar dat had Ray op een of moment wel door hoor. Oké. Okay. Ik heb ingestaan om het. Uh,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 Nu kun je ze overal kopen. Ja. Ik heb ook een t-shirt ook uit Amerika laten komen. Ja, ja. Maar tegenwoordig is merchandise natuurlijk ja, onontbeerlijk voor Air de groepen. Toen was dat ja. helemaal niet. Ja, nee, zeker meer. Ja. Ja, wat je had verteld ook, je, ze kopen een t-shirt in voor 2,50. Ja. En verkopen het voor 20 euro. Ik, ja. ja, ik, was, ik heb een, <laughs> bij het concert van Paul McCartney een paar jaar geleden, heb ik een cap gekocht van dacht 49 euro of zo. zo. Nou, wij hebben zelf een winkeltje gehad ja. uh, in, uh, in uh, Merchandise in uh, Zandvoort. En dan kochten we die caps ook in. En die kosten dan uh, 5, 6 euro inkoop. Yeah. En het yeah. feit dat er PoMocardie op staat, yeah. dat maakt het zo duur hetzelfde. Met die caps van Max de Stappen, yeah. die zijn onbetaalbaar. Yeah. Maar het blijft dezelfde eenvoudige cap. Yeah. Alleen staat zat een naam op. Yeah. En wat voor merchandising uh, winkeltje had je? Uh, hoe heet het ook weer? Ja, uh... nou, wat voor spullen? Nou ja, merchandise t-shirts. Oh, maar uh, van Noordwijk of zo. Games. Games. Games. Hoe? Oh? en game, nee. Mario, Batman. Batman. ja, knuffel okay. voor de kinderen. Uh, oh, we hebben heel games, veel ja. Um, ja. Minions hè? En Frozen. Minions, oh, natuurlijk die ook, ja. ja. Maar ook veel caps van de Beatles en van de Rolling Stones... en van uh, ja? de Kings, weet ik eigenlijk niet. Hier is Zandvoort. Ja, de kerk staat tot 2000... 16, denk ik. Ik ken eigenlijk alleen die, die racewagenwinkel of zo, die ja. een beetje dat soort ferry. verkoopt. Ik huurde van een ferry en schuilde tegenover zat het winkeltje. Oh, hoe heet het? Dat nou ook alweer. <laughs> We worden Elke. oud, hè? Wat, wat je? De winkeltje, hoe heet dat? Het winkeltje? Ons winkeltje. Ja. Ja. Wat erg. Nou goed, we zijn het vergeten. Even ja, voor de luisteraars. Gerst wordt af en toe ingefluisterd door zijn vrouw. Dus ja. <laughs> soms is er een samenspraak. Dus. Ja, ik word ouder. Ik ben 68 en dat zal ik nooit zeggen. Nou, dat zou je niet zeggen hoor. Nee, dankjewel. <laughs> moet af en toe een complimentje uitvissen. Ja. Maar we hebben dat allemaal verkocht. Ja. En dan weet je ook wat de inkoopprijzen zijn. Ik heb bekers van de Rolling Stones in alle, van alle uh, grote LP's verkocht. Die kocht een keer voor 95 cent.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 zelf een filmpje voor gemaakt. Dat was op dat, op dat moment in, uh, eind jaren zestig uh, was het redelijk nieuw dat dat er bij een, een, een, een 1966, 66, 66 ja. 66, ja, ja. dat daar een clip van werd gemaakt en uh, Ray die, uh, had zijn uh, liefhebberij uh, uh, uh. cineast was hij toch niet uit het oog verloren. Dus hij had uh, daar een filmpje bij gemaakt yeah. uh, in zwart-wit en dat uh, was nogal schokkend van het lied de armo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 Maar het, ik vond het heel knap dat je daar gewoon lekker op mee kon zingen. Zeker. Maar heb je ook eens naar de tekst gekeken, Dead End Street, is dat, uh, slaat dat op zijn leven? Slaat dat echt op een doodlopende straat waar hij woonde ofzo? Dat of, uh... ja, weet wel uit de buurt in ieder geval. Wel hij uit is de buurt, ja. in, was wel heel billig. Heel, heel, ja, Long Noord zo. Hoor. Ja, daar ja. is hij opgegroeid, dus ik neem ja. aan dat dat ook uit die contraille uit die, uh, was. Um,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 Dus dat was wel, ja, dat ging niet zo. Trak, ja, ja, ja, ja. Het werd niet allemaal van, van tevoren voorgekookt. Nee, nee, dat is zeker niet. Nee. En heb je enig idee waardoor die geïnspireerd is? Uh, waarom die, uh, ja, welke artiesten die als voorbeeld had? Uh, veel uit uh, rock and roll. Chuck Berry heeft hij uh, wat. Uh, en uh, uh, uh, uh, Sun is wel eens. Lee ja, Hooper. Uh, Lee, uh, John Lee Hooper.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 Ja, nog meer kwijt, want je, hoort, je gaat nee, helemaal glommen. <laughs> Nummer. Ik zag jou meezingen, dus. We uh, hebben ja, niet de microfoon ik... opengezet. Dus... Heb je het opengezet? Even. Een heel <laughs> klein stukje. Ik heb. Uh, Ray was natuurlijk echt een gezinsman. Hè? Waarom? Uh, nou, hij kwam met een groot gezin en had ja? een zus met wie hij heel goed overweg kon. En uh, met zijn broer heeft hij natuurlijk uh, de Kings opgezet. Ze hebben wel heel veel ruzie gehad, maar uiteindelijk was het toch een gezinsman. En uh, je merkte ook dat hij van de Kings degene was. Uh,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 Ja, dat is waar, ja. ja. En daar uh, had hij uh, ja, ja. heel weinig uh, invloed op. Ja, ja, ja. Oké, okay, hier komt hij. MUZIEK ja.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 Ja. Waarbij Lola, ik meen even uit mijn hoofd, op 496. Dat is de hoogste, ja. ja. En dan Wotterly Sunset op 1600 of zo. <lacht> en Sunday afternoon op 1800. <lacht> dus ik, ik ben een ongelofelijke voorstander ervan. Ja. dat we de top 2000 splitsen. Andersom <lacht> nummers tot 2000. <lacht> en dan, het is toch eigenlijk te gek voor woorden. dat Lola wordt overvleugeld door Ab Abdul, of weet hij, spring maar achter mijn fiets. Dat is, ja, spring maar achterop. Spring, spring maar op. achterop. Dat kan toch niet. Dus ik heb een keer een, een mail gestuurd aan Top2000. Ga dat nou spritsen. Want dan al die oude nummers, die vallen langs van het weg. Ja. Nog twee jaar. En Sunny Afternoon staat niet eens meer in Top2000. Nou, dat, ik, dat, dat ja. kan niet.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 En uh, ja, daarvoor op Hilversum twee jaar. Ja. Alles, tot tweede, alles ja. voor het jaar 2000 mag je kiezen, dan hebben we het. Zomaan verdwijnt uh, Led Zeppelin ook en Deep Purple en Queen. Nee, ja, ja. ja, dat zeg je, maar ja, ja, ja, hou ja. maar uit vast. <laughs>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 Ja, dat doen wij netjes niet. Hè? Wij laten de plaat nee, helemaal dat, horen. Hè? Ik prima. Onderts goed. We hebben alleen wat meer luisteraars nodig, denk ik. Zo tot toch uit 2 miljoen. Dat hebben wij zeker niet. Er nou, heeft al iemand geappt dat hij het leuk vond. Dus, okay. We hebben in ieder geval één luisteraar. Mijn zoon? Nee, die kent mijn nummer niet, maar... Oké. Okay.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 I wish today could be tomorrow. The night is dark. It just brings sorrow that it wake. Thank you for the dead. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the dead. I won't forget a single day, believe me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 is dark It just brings sorrow Let it wait Thank you for the day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 in the field Someone has killed some other son today Head blown up by some soldier's gun sitting in a trench One soldier glances up to see the sun And dreams of games he played when he was young And then his friend calls out his name He stops his dreams and as he turns his head A second later With all dead soldiers